-keten de De Haarissen-Smit staat op de rand van faillissement, zegt de FNV. Het personeel wordt vanochtend verwacht voor een speciale bijeenkomst in het hotel in Nuland. Het gaat al een tijd slecht met de winkelketen. Een half jaar geleden gingen 13 van de 66 vestigingen dicht. En nu ziet het erna uit dat ook de andere winkels van De Haarissen-Smit dicht gaan. Het zou betekenen dat 500 mensen op straat komen te staan.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 China is door de een het sterkst vergrijzende land ter wereld. Het weer af en toe zon in het noorden en later ook in Limburg en bui. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A27 Breda-Utrecht. In beide richtingen voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 This empty night, dreaming of you, and those dreams are still mine. MCFM Zandvoort in Zandvoortse zaken. En vandaag ben ik uh, in een speciale zaak. Uh, dat heet uh, Myscootershop.nl, klopt dat? Ja, dat klopt. Myscootershop.nl ja, dat is onze webshop. Maar uh, okay. de ja. zaak zelf heet Myscootershop Zandvoort. Ja, geweldig, want dat is uh, volgens mij de eerste scootershop in Zandvoort. Uh, er is inderdaad, uh, dit, is de, dit is niet de eerste scootershop, maar uh, er zijn, is nog een, een brommerzaakje. Okay. Uh, wij, ja, wij zijn de eerste, scooter, mijn scootershop in Zandvoort. Ja, geweldig hè. En, en uh, jij heet Ralf Barton. Klopt. Je bent hier geboren en getogen of niet? Nee, ik ben een geboren en getogen lissenaar. Oké, okay, nou dat ligt wel vlakbij natuurlijk. En uh, dat is natuurlijk wel mooi. Hoe kom je hier zo terecht op deze prachtige locatie? Vertel eens, waar zitten jullie eigenlijk? Op de de Zeestraathoek? Uh, burgemeester Engelbertstraat, uh, nummer 90. Uh, we zagen het pandje een tij, tijdje geleden. Zag mijn uh, mijn uh, baas die zag het staan. Uh, zijn oom, Ronnie van Zandvoort. Daar ging hij langs. En, ja, toen passeerde hij dit pand. En hij uh, dacht van jeetje, dat is wel een heel mooi pand. Uh, zo op de hoek. Le helemaal leeg. Met helemaal vondig glas. Dus <laughs> ja. Ja, toen, uh, toen ging hij eigenlijk een beetje de raderen draaien. En we hebben nog een uh, vestiging in Noordwijk hout. Oké, okay, ja. En zodoende dacht hij van nou, misschien wel een heel mooi... Een stukje uitbreiding. Mm -hmm. En een mooie locatie. Dus zo, zo is het balletje gaan rollen. Ja, die locatie is wel heel geweldig, hè? want je hebt een en al uh, ja, ramen, dus etalage eigenlijk. Met heel veel scooters. Hoeveel scooters heb je hier wel niet staan? Heb je ze al eens geteld? <laughs> <laughs> Ik zou het antwoord u uh, verschuldigd moeten blijven. Ik heb geen idee. Ik denk, uh, denk al een stuk of dertig. Ja, zo. Uh... Grof geteld denk ik wel uh, zoveel, uh, 30, 40 misschien wel. Daar in de hoekjes en zo. Maar en ze zijn allemaal nieuw lijkt het. Is dat zo? Echt allemaal nieuw? Uh, wat binnen staat is over het algemeen allemaal ja. nieuw. En uh, we hebben wel wat gebruikte bromfietsen en scooters. Ja. Maar uh, over het algemeen is alles nieuw wat hier staat. En dat is allemaal voor de verkoop? Ja. Dus uh, ook gebruikte kan je kopen of verhuur je bijvoorbeeld ook? Nee, ik doe niet, ik bedoel, wij doen nog, ja. nog niet aan verhuur. Okay. Uh, we zijn nog een beetje aan twijfel twijfelen of we, dat, of we dat willen. Dat is mm -hmm. natuurlijk... Uh, het neemt best wel wat tijd in beslag als je brommers gaat huren ja. of scooters gaat huren. En, en het neemt wat ruimte in beslag, want je moet er best wel wat op voorraad hebben. En ja, dat komt mm. hier dan niet helemaal te voeden, omdat we niet, niet al te veel ruimte hebben. Mm. Dus ja, we, nu verhuren we nog niks, maar ik zeg nooit, nooit. Je weet maar nooit. Maar in ieder geval zijn deze echt heel erg mooi en nieuw. En heb je een bepaalde merktypes? Of is het één soort type merk? Nee, wij, over het algemeen verkopen wij uh, eigenlijk alleen maar alle gerenommeerde merken. En, dat, en ook in de reparatie. We repareren ook en ook dat mm -hmm. doen we alleen maar met gerenommeerde merken. Gewoon omdat we onze klanten graag iets goeds willen bieden. En ja, geen, uh, geen rommel en we willen gewoon geen viseur. En op het moment wat wij verkopen weten we ook zeker van dat het goed is. En, en kan je een aantal van die merken noemen wat uh, heden ten dagen in is? Ja hoor, uh, Vespa, Piaggio, Sim, uh, Yamaha, niet te vergeten. Kimco, ja, dat waren ze wel zo'n beetje. Ja, en uh, ja, wel, welk uh, verkoop je nou het meeste in Zandvoort tot nu toe? Um, Zijn dat vespa China's dacht ik hier. Ja. ja, de Vespa's <laughs> doen het erg goed. Uh, de, de simmetjes, die gaan ook heel erg goed. Kimco, ja. Ah. Yamaha. ik heb al een stuk of vier of vijf Yamahas verkocht hier. En dat is best wel veel, ja. omdat over het algemeen ja, uh, wat minder hip is als een, als een Vespa. Dan blijft hij een beetje achter, maar ja, hij doet het hier erg goed. Wat is het verschil met de Yamaha en een uh, hippe Vespa? De looks. <laughs> Oké, okay, ja, en, en uit, de trend. De trend. Ja, het ziet er heel anders uit. Ja. Dat is weer een andere doelgroep die je daarmee bereikt? Uh, over het algemeen uh, wordt de Yamaha erg goed verkocht aan mensen die woon-werkverkeer rijden. Omdat het gewoon een hele betrouwbare scooter is. Mm. En uh, ja, kwalitatief gewoon erg goed is. En de mensen die daarop rijden, ja, die hebben zoiets van, het maakt me niet zo heel veel uit hoe hij eruit ziet. Maar zo'n neus ziet er gewoon hartstikke leuk uit. En ja, alleen de jongeren die willen liever een Vespa, want dat is hip. Ja, dat is helemaal in hè. Maar ja. het maakt, het maakt ook nog uit wat voor kleur. Want ik zie veel rood, veel blauw, zwart. Wat is in bij de meiden bijvoorbeeld? Uh, rood doet ja, rood het, doet, het doet goed. goed. Ja, ja. en uh, zwart mat, dat is bij de jongens over het algemeen nu helemaal, uh, helemaal in. Uh, ja, azuro blauw, die doet het ook erg goed. Ja, het is uh, voor ieder wat wil, Alle kleurtjes. Ja. Over het algemeen zijn het heel veel, heel veel kleuren. Ja, van alles en nog. wat. Ik zie ook hier bijvoorbeeld een pizzascooter kant-en-klaar. Je kan dat, uh, zo'n pizzabak noem ik het maar even, kant-en-klaar bijkopen. Ja, dit is een, uh, dit is wat een, is dat? Of is dat ja. helemaal niet dit voor de een, pizza? Dit is een speciale bezorgscooter. Oh, die okay. is speciaal voor de bezorgdienst ontwikkeld. En, uh, ja. Ja, die heeft een verstevigd achterframe en waar mooi een pizzakoffer op kan. Uh, waar eventueel reclame op kan komen. Uh, uh, ja, die, is gewoon, die, worden, die kunnen we aanbieden voor 4,50 uh, per dag, inclusief mm. onderhoud. En zo, na, na twee jaar is, de, is die van de, van de persoon zelf. Maar tot die ja. tijd uh, zit, ja, zit hij uh, bij ons met een onderhoudscontract. Dat is toch een soort vorm van huur? Ja, Lies. Dus dat, dat, is een, dat is een beetje, ja, dat hebben we in het leven geroepen om hier de, de lokale ondernemers uh, een beetje ja, iets, iets leuks aan te kunnen bieden. Ja, want er zijn natuurlijk heel wat ondernemers die uh, van. Uh, ja, eten, leven, bezorgen en ja, ja, ja, ja, ja, ja. zo, hè? Ja. Dus voor de bezorgdienst in Zandvoort ben je ook al helemaal uh, klaar. Wat leuk. Ja, kan je eens iets uh, meer vertellen van. Uh, hè, ik kom eens goed te kopen. Ja, waar moet ik op letten? Nou, het belangrijkste is dat je, dat je, ja, dat je goed kunt vertellen wat je ermee wil gaan doen. Uh, wil, oh, je, wil, ja. je, wil, je, wil je ermee naar het strand? Of. of uh, hè? En uh, normaal gesproken, de meeste mensen die hebben weten wel een klein beetje wat ze mooi en leuk vinden. Ja, en ja. Uh, daarnaast kan ik, uh, kan ik ze iets ja, uh, vertellen over of het wel of niet nuttig is met het doel dat ze ermee hebben. Ja, want elke scooter heeft weer andere mogelijkheden misschien. Ja, nou, de ene is misschien wat meer geschikt voor. Uh, voor het een als voor het ander. Ja, zoals die pizza-scooter. Bijvoorbeeld. Nou bijvoorbeeld is goed geschikt ja. voor de bezorging. Juist. Maar misschien minder voor hele verre afstanden of. A, maar een, wat. Ja, ja, dat is gewoon een, een werkpaardje. En die is er speciaal voor gemaakt. Dus uh, kijk, en als je dan weer een hele mooie design-scooter hebt. Ja, die is heel duur. In, uh, het lakwerk bijvoorbeeld wat erop zit. En als die dan ergens tegenaan zou stoten. heb je gelijk weer hoge reparatiekosten. Kijk, en, en dat zijn dingen waar je mensen ja, iets over kan vertellen. En uiteindelijk maken ze zelf de keus. Ja, ja, dat is zeker. Wat heb je zelf voor scooter eigenlijk? Of heb je geen scooter? Ik heb nu momenteel eventjes geen scooter, uh, maar dat komt omdat het nog slecht weer is. Als het mooi weer is, dan koop ik wel weer. Ja, en iets. welke zou je zelf kiezen? Wat is, ja, ik zou niet weten wat ik moest kiezen. Nou, ja, ik zou wel een heel hip vespaatje dan kiezen, okay, denk ik. Ja. Maar dat is ook gewoon omdat het leuk is. En het is uh, ik vind het een, een, een mooie scooter en ja, je, kan er, je kan hem helemaal... Ja, hoe doe je dat? Wat, wat kan je er allemaal op of aan doen? Alles wat je kan bedenken kan erop. Ja, andere knippen andere een windscherm, een beugelsetje, een uh, dragertje voor, drager achter. Uh, je kan de wielen spuiten, je kan hem zelf in een andere kleur laten spuiten. Je kan ze gek niet bedenken en het is ervoor. Hmm. Hoe lang zijn de scooters al in? Het is al een tijdje, hè? Ik, weet nog dat, dat, ik ben dan natuurlijk niet meer de jongste, maar ik weet nog dat ik altijd George en Jimmy las waar ze altijd op die scootertjes gingen. En toen dacht ik altijd, oh wow! en toen was het helemaal niet in. Nee, In die nee, tijd van nee. die uh, comics. Maar ja, dat was natuurlijk voor jouw tijd. Dat heb je misschien gemist. Nou ja, ja maar, dat, heb, dat heb ik ook nog wel gelezen. Al. Maar dat waren ja, al ja. oude strips toen. Dus ja. die had ik alweer gehad van iemand anders. Nee, maar ik denk dat... Ja, de echte scooters dat, dat toch... Ja, wanneer zou het geweest zijn? Toen ik 16 was. Dus dan praat je over ongeveer 15 jaar geleden. Ja, toen begon het. Toen begon het een beetje met scootertjes. En toen had je nog niet zoveel keuze als nu. Mm. Maar uh, ja, de laatste vijf jaar is het wel echt booming business. Waarom is de brommer eruit... Sinds die tijd dan misschien, of steeds meer? Het is wel erg makkelijk hè, een scootertje. Je hoeft geen helm op. Oh, dat is het. Je hoeft Na, daar geen enkel. scooter Nee, een bij een snorscooter hoef je geen helm op. Oh, ja. Maar hier in, ja. deze, in de badplaats bijvoorbeeld wordt, denk ik, 90% snorfiets verkocht of snorbron. Oh, echt verkocht. waar? Ja, ja. ja. En dan voor de tieners of meer de ouderen? Allebei. Oké. Okay. Het is toch heerlijk als je een boodschapje ja. kan doen en uh, je, hoeft, je loopt de winkel in. Ja. Uh, je hoeft geen helm mee te tillen. Uh, je komt terug en je stapt zo op en je rijdt weer weg. Ja, dat is ideaal. Ja. Wat ik me alleen wel eens afvraag, ik heb natuurlijk geen scooter. Dus ik vraag me af, waar laat je dan de boodschappen? Op je treplankje of hoe noem je zoiets? Ah, ja. Bij de meeste scooters hebben we wel een tassenhaak. Die kan je dan een tas oh. tussen je benen zetten en dan ja, aan die haak vastmaken. Er zit wel een haak, ja. Okay. En ook de meeste scooters Ach, ja. hebben onder het zadel uh, opbergruimte. Oké, okay, dus dat is er wel. Want ik dacht, ja, waar laat je al die boodschappen, weet je? Nou ja, een kratje bier raak je lastig kwijt. Maar uh, over het algemeen kan je wel een klein boodschapje meenemen. Ja, oké. Okay. Nou, mooi om te zien, hè, al die uh, dingen. En uh, ja, je laat allerlei accessoires. Uh, ja, wat, wat kan je er nog meer allemaal uh, op zetten? Wat is noodzakelijk bijvoorbeeld en wat hoef je niet echt te hebben? Het noodzakelijke zit er eigenlijk allemaal op. Ja, dat he, zit er dat standaard op. Ja, de spiegeltjes en de richtingaanwijzers, dat is gewoon standaard. Um, nou ja, je, kan, je kan het jezelf makkelijker door een windschermpje erop te zetten, dat je lekker uit de wind zit. Voor zand wordt het wel handig. Bestellen. Ja, bijvoorbeeld. Of als het een heel klein beetje mie dan zit je toch redelijk droog. Ja, ja. Um, ja, je, je kan hem ietsje harder laten lopen. Uh, officieel mogen ze maar 25. Uh, maar echt vanaf de 34 km per uur gaan ze pas bekeuren Dus uh, je zou hem ietsje kunnen opvoeren Waardoor je wat makkelijker met het verkeer mee kan uh, Ja, noem het maar op mm. Nou, nee, dat is toch goed om te weten Maar het is wel gevaarlijk, of niet? Gevaarlijk, ja, ja Je hebt geen helm op als je op ja. een scooter rijdt Dus uh, ja, het is niet geheel uh, zonder risico is het niet uh, misschien uh, aan te raden om toch een helm te doen? Of is het juist lekker... In de zomer is het natuurlijk wel vrij uh, winstel. Dus tussen veilig, jaren, dus een lekker en veiligheid zit een ja. groot verschil. Ja, nou ja, het, het meest veilige is natuurlijk een helm op. Dat, uh, daar kan ik uh, heel kort over zijn. Wanneer uh, moet je nu een rijbewijs hebben voor een scooter? Want de een wel en de ander niet. Uh, hoe zat dat ook weer? Uh, nou moet ik daar heel eerlijk in bekennen dat ik daar niet exact regels in weet. Maar zoals ik dacht is dat je... Um, uh, als je gewoon een oud rijbewijs hebt je zonder problemen gewoon op een bromfiets mag rijden. En als je geen rijbewijs hebt, dan moet je een bromfiets, uh, rijbewijs halen. Dat geldt ook voor die 25 kilometer wel? Ja, ja uh, oh, dat, dat is zowel uh, theorie ja. als praktijk. Ja, dus eerst moeten de tieners ook dat halen? Ja, klopt. En vanaf welke leeftijd? Weet je dat toevallig? Dat ja. is met 16 ja. al hè? En dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, als we eindexamen hebben gedaan een scooter krijgen... Van hun ouders, hoop ik. Ja, eh, dat gebeurt ook, ja. Ja, dat zal je toch wel, hè? Dus dan gaan ze snel even die papieren halen. Why be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 Het programma Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Ralf Barton van My Shop En uh, dat zit tegenwoordig op de Zeestraat, op de hoek met uh, Engelbertstraat. En uh, ja, we hebben het net even over de scooter en alle soorten scooters. Uh, ja, jullie doen hier ook reparaties? Ja, klopt. Dus uh, we doen hier uh, gewoon reparaties en uh, service uh, voor alle scooters, uh, alle gerenommeerde uh, merken scooters. Mm. Um, ook als hij niet hier gekocht is, is het geen enkel probleem om de scooter die te laten repareren of ja. te servicen. En daar hebben jullie een vaste monteur voor? Um, ik doe het. Ja. En, uh, uh, ja, we krijgen wel natuurlijk steeds drukker, dus ik krijg af en toe hulp van een monteur. Die, uh, die komt dan vanaf de andere vestiging naar mij toe en die staat dan smiddags, uh, neemt hij onderdelen mee en komt hij hier, uh, hier mij helpen. Ja, dus we hebben ook alle onderdelen en dingen die ja. kapot zijn gegaan misschien tijdens een... Ja, hoe gaan dingen kapot vaker door botsingen waarschijnlijk? Ja, nou goed, dat zijn schades. En, uh, ja. Dat zijn dingetjes die je meestal wel moet bestellen. Maar hendeltjes en een spiegeltje, dat heb ik hier over het algemeen allemaal wel op voorraad. En ook uh, de onderdelen die ik nodig heb voor de service, dat is ja. ook allemaal wel aanwezig. Ja. En hoe zit dat? Stel dat je dus onderhoud nodig hebt van de reparatie bijvoorbeeld aan de scooter... met de verzekering en zo, hoe moet je dat regelen? Um, op het moment dat er een schade is aan de scooter... dan ja, wij wij hebben hier zelf unigarant. Wij verkopen unigarantverzekeringen. Ja. Op het moment dat, uh, dat, dat er dan een schade is en je bent bij ons gewoon uh, in verzekering, dan, uh, ja, dan regelen wij dat. Dan hoef je eigenlijk alleen maar de sleutel te brengen. En wij, uh, wij nemen de schade op en uh, dat bellen we door naar de verzekering en die stuurt een expert langs. En dan uh, die gaat kijken of, uh, of de schade, schade daadwerkelijk is wat ik heb opgeschreven. En dan wordt die over het algemeen binnen, binnen een week alweer gerepareerd. Oh, dat dus het kan heel snel gaan ja. allemaal. Ja. En uh, ja, wat voor uh, verzekering? Ja, dat heb je eigenlijk een beetje verteld. Dat is de enige manier van verzekeren, of moet je nog andere verzekeringen hebben? Mensen ze hebben zelf natuurlijk WA-verzekering nodig. En jij hebt dan de scooterverzekering. Dat is wat je nodig hebt. Uh, elke scooter die, die op een naam op naam gezet wordt, die moet verzekerd zijn. En een standaardverzekering is WA. En dat is de goedkoopste. Dan heb je nog een uitbreiding WA diefstal. Daar zit ook stormschade bij en uh, ja, vandalisme. Volgens mij ook een, een brandschade. En dan heb je nog uh, ja, all risk. Dat houdt in dat ook als je zelf onderuit zou gaan door eigen fout. Dat dat ook gewoon uh, verzekerd is. En dat is de duurste verzekering die je kan nemen. Maar dan is ten alle tijden de scooter verzekerd inderdaad. En daarnaast zijn de meeste mensen als het goed is gewoon verzekerd. Inderdaad voor zichzelf. Ja, en Heb je ook zoiets als een ophaaldienst? Stel dat je aan de andere kant van de of zo uh, vastkomt. komt zit zitten met je scooter ergens. Krijg je een scooter hier? Ja, wij kunnen op het moment dat er dus een probleem is waardoor je niet hier kunt komen. Uh, ja, dan kunnen we altijd een afspra afspraakje maken omdat ik de scooter kom halen. Echter sta ik wel in mijn eentje nog momenteel. Dus kan ik niet per direct weg om, om je op te komen halen. Maar over het algemeen s'avonds of de volgende ochtend uh, is dat geen ja, enkel probleem. Ja, oké. Okay, jullie hebben daar wel mogelijkheden voor. Dus dat is wel heel prettig. En kan je nog iets vertellen over de prijsklasses? Daar zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar. Voor hoeveel geld krijg je nou al zo'n hele mooie Vespa bijvoorbeeld? Een Vespaatje moet je denken zo vanaf de 2900 euro. Dan heb je een kale Vespa. Gewoon, uh, ja, geen extra poespas erop. Maar vanaf die prijs heb je een nieuwe Vespa. Uh, je kan ook een, een, bijvoorbeeld een, een sim. Die is er al vanaf 1400 euro of 13, 1350 euro. En dan rij je ook gewoon een heel mooi scootertje. Viertakt, zuinig, schoon. Ja, ook een goed merk. Ja, en ook gewoon een ja, gerenommeerd ja. merk. En dan rij je gewoon uh, op een hele scootertje voor niet ja. al te veel geld. Dus dat is eigenlijk ook een goede starter, misschien, hè? Als ik het zo hoor. Ja, zeker. Daarom zeggen we voor ieder wat wils. wil. Ja, alle prijsklassen. Alle prijsklassen vanaf 1500, zeg maar, tot uh, ja, zo gek als je zelf wil. 4, 5, 6000 euro. Komt wel eens voor. En hoe zit het uh, als je dan zo'n scooter koopt? Het onderhoud. Is dat dan één keer in de zoveel tijd dat je dan uh, gaat kijken van nou loopt alles nog goed of zo, de radertjes en zo? Of hoe gaat dat? Ja, je hebt inderdaad de onderhoudsintervallen. En, ja, dat uh, dat de goed. eerste servicebeurt gemiddeld is zo rond de 1000 kilometer. Sommige merken 500. Hm. Uh, die krijg je echter van ons. Dus oh, dat komt erbij. Dat, dat ja. krijgen er eigenlijk bij. Uh, en vervolgens zal die om de 1500 of om de 3000 geserviced moeten worden. Ja. En dat, uh, dat is iets wat je zelf bij moet houden. Hm. Of als er ga, rare gelijkjes zijn of je vertrouwt dat niet, kom gewoon. Kom gewoon langs en dan ja. uh, kunnen we altijd even snel kijken of er iets ernstig of dat het loos is. Ja, voor de veiligheid is dat ja. altijd het beste ja. natuurlijk. Hè? En hoe het met, uh, zit het met sloten? Zit het slot wat erop zit, is dat genoeg? Of zou je aanraden, doe er nog een ketting om? Dat zie je soms wel eens. Ja, die dikke nou, kettingen. Zeker bij een Vespa, die, die zijn nogal gewild. En dat betekent ook dat ze gewoon veel gestolen worden. En daar is het contactslot zelf helaas niet goed genoeg voor. En dan zal er inderdaad een goedgekeurd slot, ART-goedgekeurd slot, om moeten. En die verkopen wij ook. En dan zet je hem aan de paal. Ja, je, je kan een, een ketting door het achterwiel doen, maar je hebt ook nog langere sloten. En die kan je inderdaad door het achterwiel ook nog eens een keer ergens aan vastzetten. Ja, ook En ook als jij een, een, een diefstalverzekering afsluit, dan is het verplicht om hem met een ART-goedgekeurd slot vast te zetten. En je helm, als je hem parkeert, kan dat altijd in de zitting of moet je die meenemen? Of aan de uh, paal bevestigen? Ja, het ligt een klein beetje aan wat voor scooter je hebt. Als je gewoon een buddyruimte hebt, kan die over het algemeen onder, onder het zadel. Ja, oké. Okay, ja. Ja, of een koffertje, daar kan die ook in. Of ja, je dat is weer extra accessoire ja, eigenlijk, ja, hè? Ja. Dat kan ook. Ik zag laatst zelfs uh, iemands kleding uh, vastgemaakt. Wiel. Die wilde waarschijnlijk even zon op het strand. Ja, door z'n jonge. Okay. Ja, nou, dat gebeurt inderdaad ook. Maar ja, goed. Komt er net een hondje voorbij, dan heb je ja, pech. Dus dat zijn ook van die ideeën. Maar goed, om te weten. Ja, zo ontdek je nog eens wat nieuws. Hè. Een hele nieuwe scooterzaak. En hoe kwamen jullie ja, op het idee om in deze branche te gaan werken? Um, ik zelf kom eigenlijk uit de motorfietshandel. En, Aha, uh, je hebt al die achtergrond. Erbij. Ja, ik, ik, ik heb zelf, ben zelf uh, 15 jaar lang uh, werkzaam geweest bij motorzaken. Ja. Als, uh, ja. Ik ben eigenlijk alles al geweest: chefwerkplaats, monteur. Um, ik heb in het magazijn en in de winkel gestaan. Dus eigenlijk op alle fronten heb ik het wel gezien. En uh, Jos Koelewijn is de eigenaar, samen met Rianne Klingenberg. En dat zijn vrienden van mij. En die hebben mij gevraagd of ik dat voor hen wilde doen. Dus zodoende ben ik eigenlijk in de scooterbranche beland. Ja, en zo kwam je dan weer hier naartoe. Ja, ja. Ook. En je werkt alleen op deze zaak of ook nog in de andere? Nee, nee, nee. nee ja, ik sta, achter, ik sta echt alleen hier. Jouw ja, ja, ja, ja, inderdaad. Nou, wat mooi. Uh, ja, we hebben altijd nog uh, de vraag van, ja, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Of hoe zie je dit bedrijf over vijf jaar? Maar misschien heb je zelf wel hele andere dromen. Daar zijn we ook altijd nieuwsgierig naar. Nou ja, ik, ik, zou, ik zou het heel erg leuk vinden als dit gewoon uh, echt uh, ja, zo goed blijft gaan als dat het nu gaat. En misschien alleen maar beter. En dat we ja, wat, misschien wat meer naamse bekendheid krijgen. Uh, en voor de rest vind ik het hier heel erg leuk om in Zand voor te werken. Het zijn gezellige mensen. Mm -hmm. Ja. En, uh, ja. Ik, ik heb het hier prima aan mijn zin, dus ik hoop dat ik hier nog over vijf jaar zit. <laughs> ja, dat zou heel geweldig zijn. En we hebben ook altijd nog aan het eind van het programma de shout-out. En dat is eigenlijk de vraag van waarom zouden we hier een scooter kopen? Nou, dat is eigenlijk mijn, onze slogan. En dat is, your ride is our pleasure. Kortom, uh, uw uh, voertuig is ons plezier. Dus... Nou, daarom. Dus... Mooie afsluiting. Een hele je Dankjewel voor dit gesprek en een hele fijne dag. Van hetzelfde. Heaven Can't